Agenten werden opgetrommeld om Kanaleiland af te sluiten en te bewaken. Maar over de gevaren van het asbest kregen ze niets te horen. De gemeente, de woningcorporatie en de arbeidsinspectie werken aan een plan om de flats te saneren. Als dat klaar is, is duidelijk wanneer de bewoners van de 174 ontruimde woningen weer naar huis kunnen. In het Henschotermeer bij Woudenberg is een jongetje van zes verdronken. Hij werd vanmiddag vermist, waarna de politie en brandweer... een grote zoekactie op touw zetten met duikers en een helikopter. Na een verloop van tijd werd de jongen bewusteloos uit het water gehaald. Hij overleed later in het ziekenhuis. De grote bosbranden op de grens van Spanje en Frankrijk zijn onder controle... zeggen de autoriteiten in de Spaanse regio Catalonië. Het kan nog wel tot vrijdag duren voor het vuur is gedoofd. De branden ontstonden vermoedelijk door een weggegooide sigarettenpeuk. Ze hebben aan vier mensen het leven gekost...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 Welkom terug in het Huis van de Maan, waar Thierry Bakker nog steeds zit. Hij was het gast van het Eerste Uur. Hij stelde samen met Robin Brouwer twee boeken samen. Het eerste heette Liberticide, kritische reflecties op het neoliberale denken. En dit najaar verschijnt het vervolg Vrijheid, maar voor wie? En graag praat ik en ook Thierry met u door dit Tweede Uur over vrijheid. Wat is het eigenlijk? Wat is vrijheid? Wat is onvrijheid? Wat is... Pseudo-vrijheid. Wanneer heeft u ervaren... wat het betekent om echt vrij te zijn? Of misschien om echt onvrij te zijn? U kunt bellen naar 0800-1121... of mailen naar kazaluna-ncrv.nl. En aan de telefoon heb ik Leni. Goedenacht Leni. Goedendag. Wat is voor jou vrijheid? Uh, ik, het eerste waar ik aan denk... als ik dat komt doordat ik... Ik ben al 80, hoor. Uh -huh. uh, nadat ik hele naar dingen... en heel veel liefst kwijtgeraakt ben heb ik gedacht, wat is vrijheid? En toen dacht ik... Uh, Freedom is just another word for nothing to lose. Mm -hmm. Dan ben je pas echt vrij en dat wil ik niet. Uh, desnoods verlies ik. Mm -hmm. En dan heb ik, neem ik vrijheid om te verliezen. Mm -hmm. gastvrij te blijven. En iedereen binnen te laten. En mijn liefde te geven. En uh, als ik iemand helpen kan te helpen... Uh, ik ben een sociaal wezen... En, Sommige mensen noemen het bij mij het liggende de zeils. Ik heb maar een kleine beurs, maar ik heb nooit schuld. Dat is ook vrijheid trouwens, dat is heerlijk. Ja. Yeah. En uh, ja, ik blijf zo leven als ik ben. Ik heb op een gegeven moment hadden ze een paar keer achter elkaar hier gestolen. En ook uh, mijn geld met een mooie smoes ont ontwemd. Mm -hmm. En toen was ik naar de politie gegaan en toen zei ze... Uh, ja, u moet een hekje en, en, en kettingje maken op de deur en nu moet dit en nu moet dat en de gordijnen, s'avonds moeten dicht. En toen, dacht, toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, moet ik mezelf opsluiten. En dan is dat dan, uh, ja, is dat dan vrij? Nee, dat is niet vrij. Toen dacht ik, jullie kunnen alles stelen. Maar ik blijf ik, mijn, mijn ik mijn, mogen jullie niet stelen. Yeah. Dat vind ik mijn vrijheid. Nou, ik denk dat je... chair zit uh, hard te technieken. Ik wil het leger er zelfs blijft. <laughs> Wij <laughs> willen ook dat het leger er zelfs blijft. Dus we zijn helemaal blij ook met dit telefoontje. En hou het vooral vol. En uh, nou, wie weet komen we ook een keertje langs. Jawel, en tegen mijn kinderen zeg ik wel. Die zeggen, ja, mama, pas toch op. Zeg ik, ik ga niet voor mijn tijd. Nee, lijkt me ook. En ik laat me ook niet bang maken. Ik ben een kwa jongen. En e dat, ook dat blijf ik. Heel goed, Leni. Blijf vooral alles wat Even... je bent. Je moet beleefd blijven en je moet een medemens zijn. Ja. Dat vind ik het allerbelangrijkste, medemenselijkheid. zijn. Dankjewel voor het uh, delen van jouw mening. Nee, dank je. graag. En, uh, ik hoop dat het, door, dat het uh, doorkomt. Het komt ongelooflijk door. <laughs> het is nog iets leuks, tenminste leuk. Ja. Ik ben een ongelovig gelovige. Maar ik, ik was vroeger op een christelijk school. Maar nadat wat er met de joden gebeurd was, ik was dus een klein kind nog dacht ik, nou, kan dat nou? Dat ze zeggen op christelijk school, dat is het uitverkoorde volk. Mm -hmm. en toen maakte ik dat mee, dus dat was ontzettend moeilijk voor mij. En uh, nou ben ik vergeten wat ik wilde vertellen, want het heeft er wel mee te maken. Maar ik weet het. Dat geeft niet. We kunnen het allemaal aanvullen. Maar in ieder geval vind ik gewoon dat we... Ja, we moeten medemenselijk zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, dankjewel voor deze belangrijke boodschap op deze belangrijke nacht. Niet zoals onze... Uh, Blond, uh, blond, blond, blondine, Nee, niet zoals onze blondine. Slaap lekker, Leni. Ja. Een hele goede nacht. Dag, Frank. Ja, goede nacht met Frank Orlemans. Ja. Hi. Hallo. Nou, ik, ik heb het eerste uur eens zitten luisteren. Ja. Yeah. Maar wat, wat uh, Tja vertelt, of die meneer vertelt... Ja. Yeah. Ja, dat heeft eigenlijk betrekking op elke samenleving. Ik bedoel, dat heeft helemaal niks met neoliberalisme te maken. Leg eens dat, uit. Dat nou, dat komt ook voor in socialistische landen of in, weet ik, Saudi-Arabië of waar dan ook. Ik bedoel, medemenselijkheid, dat zit gewoon in jezelf. En dat individualisme bijvoorbeeld, wat hij noemt, mm -hmm. is dan niet ontstaan in de 70e jaren. Dat was, was toch meer een, een sociale revolutie dan een neoliberalisme-revolutie. Uh, yeah. uh, neem, neem ons onderwijs. Dat is niet te wijd aan het neoliberalisme dat is de wijte aan sociaal-democratische hervormingen in de, het onderwijs. De teleurgang van het onderwijs, bedoel je? Ja. Mm -hmm. Dat heeft helemaal niks met neoliberalisme te maken. Kijk, de, in het bedrijfsleven, de, de, de ongebreidelde groei van, het, uh, van de consumptie... Ja, daar, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar ik bedoel, dat, dat, dat ik tijdperk... heeft, mijn zinzien, helemaal niks met neoliberalisme te maken... Ik kijk even naar mijn buurman, Thier. Ja, goede vraag. Uh, ten eerste uh, denk ik dat, uh, dat je gelijk hebt... dat uh, uh, je die kritiek ook kunt hebben op uh, landen als uh, Saudi-Arabië... Uh, en andere landen waar, uh, ja, waar je toch het idee hebt dat ze, dat ze totalitair zijn. Noord-Korea, uh, Rusland, uh, voormalig Sovjet-Unie... Uh, en ik denk dat we ontzettend moeten oppassen uh, in onze samenleving, wat we ook al in, uh, in Europa zien: hè, dat uh, allerlei economische maatregelen die worden niet meer democratisch genomen, maar er wordt gezegd: van, ja, in het belang van de democratie moeten we toch uh, bijvoorbeeld uh, in Griekenland Papademos aanstellen en premier in Italië Monti. Dus wat je ziet is dus dat, uh, dat er allerlei slinkse wegen worden bedacht om dus uh, democratie uh, aan de kant te zetten. En ik noem dat uh, neoliberalisme. En ik vind ook terecht wat je zegt, uh, dat uh, uh, het onderwijs, uh, allerlei sociaal-democratische ministers, uh, zoals Kemenade uh, en uh, andere PvdA-ministers, die hebben inderdaad uh, schaalvergroting in het onderwijs gebracht. En dat is niet goed geweest uh, voor ons onderwijs. Maar ik vind dat je dat wel onder de noemer van neoliberalisme oh. moet brengen omdat je ziet dat uh, een aantal van dat soort kenmerken... privatisering, schaalvergroting... uiteindelijk leiden tot, uh, tot uh, een, uh, een, een probleem in het onderwijs, in de zorg. En uiteindelijk zie je dus dat uh, de leerling niet meer wordt uitgedrukt... in wie jij is als mens, maar het wordt een product. Hij wordt in geld uitgedrukt. En dat is, uh, dat is, uh, dat is een van de gevolgen van, uh, van die beslissingen... die in de jaren 70, 80 genomen is. Dat ben ik met je eens. Ja, ja, ja, maar dan is die schaalvergroting is geen, is geen beslissing geweest... uit neoliberalistisch neo, eh, oogpunt, maar uit sociaaldemocratisch oogpunt. Frank, dan, ik, dan lees ik even een mailtje voor wat hierbij aansluit... Want dat is uh, een mail van... Oh, dat is jouw mail. Ja, dat was mijn mail. Ja, Ik was nog aan het werk en ik zat te luisteren. Ik denk, ik stuur een mailtje. Ik denk, wat verrassend. Twee luisteraars die het zo met elkaar eens zijn. Ja, ja. Maar in ieder geval wat Europa betreft, daar kan ik me helemaal in vinden. Dat is totaal uh, wat ze nou allemaal aan het doen zijn. zijn allemaal slinkse wegen bedenken om, om, om, om dat hele EU erheen te drukken. Een EU is echt een neoliberalistisch neo stelsel. Wat, wat alleen maar, uh, daar wordt alleen gedacht aan uh, weg met de grenzen, wat meer uh, profijt brengt voor uh, bedrijven. En de mens wordt eigenlijk helemaal vergeten. Maar de bedrijven ook. Dus de bedrijven komen ook in grote problemen. Omdat zij echt op een gegeven moment niet meer weten voor wie zij een bepaald product maken. Heel veel worden die bedrijven worden geacht zich te gedragen als banken. Terwijl de bedrijven die momenteel gezond zijn dat, zijn. dat zagen we vandaag in de krant bijvoorbeeld Philips. Die doet het weer heel erg goed. Omdat ze zich weer zijn gaan richten op een hoogstaand gekwalificeerd product. Healthcare, uh, let lichten, datgene waar ze goed in zijn. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is om, om niet alleen maar te zeggen van... Uh, ja, uh, de, de, de problemen die momenteel ontstaan zijn zijn uh, door schaalvergroting. Maar het heeft ook te maken dat, dat je je veel meer op richt op een, op een bepaalde kwaliteit. Uh, en Dus de kwaliteit van het onderwijs is niet gebaat bij schaalvergroting. Toch doen we dat. Nee, groot gelijk. Daar heb je helemaal gelijk in, maar dan, dan, dan hebben we het niet over neoliberalisme of over sociaal-democratie. Dan hebben we het gewoon over, u bent meer, net als ik, meer, meer terug naar de schaalverkleining in plaats van schaalvergroting. Klopt. Terwijl, terwijl ik zelf zeer liberaal ben. Maar ik, ik ben ook voor schaalverkleining. Nou, ik vind het uh, een goed antwoord. Alleen ik, ik denk dat het uh, neoliberalisme. dat is langs me ook een beetje een stoflap aan het worden. Waar we in het eerste uur op focusten. was op begrip vrijheid. En uh, op het moment dat je ja. dus uh, je, je recht op vrijheid uh, uitbuit. Uh, ten opzichte van de ander. En dat gebeurt gewoon door schaalvergroting. Dan uh, zie je op een gegeven moment dat, uh, dat uh, door die schaalvergroting... dat er een, een, een, een uitbuiting is van, van, van de nog kleinschalige uh, organisaties. Dan uh, heb je een probleem. ja Als ik daar nog één ding op mag zetten... Ja. Mag zeggen, dat zien we nou ook met Europa met die schaalvergroting... Wij gaan steeds meer naar controlestaten. De banken moeten gecontroleerd worden. De bedrijven moeten gecontroleerd worden. Ja. De gegevens van de mensen moeten gecontroleerd worden. Alles wordt gecontroleerd. Wij worden aan alle kanten. Je kunt, straks hebben wij niet eens meer contant geld op zak. Dan wordt alles digitaal. Nou, dan, dan ben je helemaal de controle over je eigen leven kwijt. Precies. En, en dat is dus. Uh, uh, ik bedoel, het is geen anti-Europa verhaal. Maar ik denk dat Europa heel erg gebaat is bij. Uh, uh, uh, bij het feit dat ze uit regio's bestaat. Uh, gewoon uit, uit, uit, uit ja. uh, kleine uh, buurten waar mensen met elkaar samenleven. En uh, als Europa dat weer gaat beseffen, dan denk ik dat ze een hele gezonde economie ja. op kan bouwen. We hadden gewoon met de ENG door moeten gaan. Samenwerking is beter dan samenvoeking. Frank, mag ik je danken voor je ja. telefoontje en voor je, je mails. Gedaan. Want ik zie nog ja. een rijtje wat van we, <laughs> Heel erg bedankt. We zijn toch nog tot elkaar gekomen. Helemaal. Dat, dat nou, kan zomaar. Dat in kan, een, ja. Midden in de nacht kan dat allemaal gebeuren. Ja, ja, inderdaad. En um, dan schrijft Frits van Riel een mailtje over vrijheid, en dat is dan weer op kleinere schaal. Hij zegt, naar mijn bescheiden mening bestaat er geen vrijheid. De een zijn vrijheid, is de ander zijn onvrijheid. De lucht die ik inadem, kan een ander niet inademen. Mijn buurman zit lekker in zijn tuin een sigaretje te roken... en dat is zijn vrijheid. Ik woon naast hem op de eerste verdieping... en door het luchtrooster van mijn voorkamer loop ik de kans... die smerige siga sigarettenrook in mijn kamer te krijgen. Ik zal het rooster dus moeten sluiten... Zijn vrijheid bezorgt mij dus onvrijheid. Vrijheid betekent eveneens de vrijheid om te kunnen verrekken. Ja, dat is... Uh... Ik heb uh, regelmatig hetzelfde probleem. <laughs> dat uh, Mijn achterburen uh, roken en die rook die komt dan als het mooi weer is uh, door mijn raam naar binnen. Sterker nog, je hebt ook een aantal mensen die gaan barbecueën. En uh, voordat voor je het weet uh, stinkt je hele huis naar barbecue. Terwijl je geen vlees hebt. Uh, terwijl je uh, geen vlees hebt. Zou je nou geen vlees eten? Terwijl je geen lekker vlees hebt. Nee, precies. Ja, uh... Uh, en het gekke is dus uh, dat uh, op het moment dat je op die persoon afstapt en uh, een gesprek met hem begint. En zegt van uh, goh ik heb uh, nogal last van jouw uh, barbecue. Lucht en uh, mijn hele huis stinkt. En als je dat gewoon op een uh, normale manier zegt dan uh, begin je een gesprek met je buurman. En dan uh, kom je op een hele andere vorm uh, met je buurman in gesprek. Uh, wat misschien wel eens een heel mooi uh, begin zou kunnen zijn van uh, naast de liefde. Oh, dit lijkt me het moment voor de plaat. Peter Franklin, res, respect. Nou, toepasselijker kan het niet in de tweede uur. En uh, meneer of mevrouw Koek, die twittert... Mooi gesprek, aardig verhaal van Bakker. Stadsdeel Oost, vraagteken, moest aan het De Valreep-project denken. Wat is zijn visie daarop? Wat is het De Valreep-project? De Valreep-project, uh, dat is een, uh, een, een oud-dierenasiel. Uh, dat zit tegen meer aan. En uh, dat stond eigenlijk uh, op de nominatie om gesloopt te worden. Dat is niet gesloopt uiteindelijk. Uh, uh, uiteindelijk is het gekraakt. En er uh, zijn een aantal buurtbewoners die uh, hebben dat uh, pand uh, opgeknapt. En uh, gezorgd dat er allemaal buurtinitiatieven uh, komen. En uh, zeker interessant vanuit het uh, vrijheidsbegrip. Omdat uh, een aantal tegenstanders van, uh, van de valreep... die zeggen eigenlijk van, uh, nou ja, uh, kraken is toch crimineel... Maar in dit geval, uh, er wordt ongelooflijk veel bezuinigd uh, in Amsterdam op welzijn, op buurthuizen. En uh, uh, dit zijn dus allemaal buurtbewoners die uh, vrijwillig uh, een buurthuis opzetten. Het kost ons helemaal geen geld als overheid. En uh, ja, eigenlijk een fantastisch initiatief. Datgene wat eigenlijk, nou, wat ik in het eerste uur ook al zei, wat zo mooi is aan vrijwilligheid. Dat uh, mensen zelf het initiatief nemen en uh, ja, zorgen dat met elkaar uh, ze iets moois uh, laten gebeuren. Dus uh, ik ben daar een groot voorstander van. Ja, de twitteraar kan helaas niet antwoorden, maar dit is jouw antwoord op haar of zijn tweet. En dan heeft Jeroen uit Veghel ook nog getwitterd. Hij zegt: ik voel me echt. Vrij. Dat is weer een heel andere opvatting van vrijheid. Ik voel me echt vrij in Frankrijk in de. Draw, de Droom. De, de droom. <laughs> dat is ook een ziekte om met alles te verengelen. Right. De Provence en in de Morvan. Prachtige gebieden, even geen werk, heerlijk. En aan de telefoon heb ik Bert. Goeienacht, Bert. Goeienacht, hey Bert. Dat ik had ik begrepen. Vrijheidskrijg te maken heeft met het recht om zelf te kiezen. Die beweging is 50 jaar geleden ingezet. Ja. Yeah. Om jezelf te ontplooien. En dat is gewoon winst geweest. Omdat ik denk dat daarmee mensen ook juk van zich af konden gooien. Van nou hetzelfde beroep als je ouders doen. Euh, doen wat de kerk zegt. Dat soort dingen. Mm -hmm. Maar het heeft, wat, wat verloren is naar mijn idee. Is het recht. Of de plicht om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor alles wat je doet. En wat ook die meneer Bakker aangeeft. Dat je met buren te maken hebt. Daar ben je ook mee verantwoordelijk voor. En Je hebt rechten en plichten. En nou, dat zijn dingen die naar mijn idee te weinig belicht worden in vrijheid nu. Dat dat ook te maken heeft met verantwoordelijkheid. Ja, ik denk de dat Thierre uh, dat alle zeer zal onderstrepen. Ja, zeker. Het, het woord verantwoordelijkheid zegt het eigenlijk al. Hè. Uh, uh, verantwoorden, dus uh, daar zit het woordje antwoorden in. Uh, op het moment uh, dat je jezelf uh, op een voetstuk stelt... Uh, dan is het nog maar de vraag of je, uh, of je nog een antwoord kunt geven aan je buurman. En uh, ik denk dat dat zo wezenlijk is... dat, uh, dat we met elkaar in gesprek blijven... Uh, op, op elk niveau, ook al ben je totaal verschillend van iemand anders... dat je inderdaad uh, toch ergens uh, in onze samenleving uh, de plicht voelt... Uh, om, uh, om te antwoorden aan elkaar. Ja, en wat ik zo jammer vind is dat nu veel mensen... die ontevreden zijn in de samenleving... vooral rechten claimen en weinig hun plicht te beleven. Ja, zeker. En uh, dat recht op vrijheid... Uh, maakt het uh, heel moeilijk om die mensen ook nog te bereiken. Om te zeggen van, uh, kijk, die vrijheid... Die, uh, die kunnen we alleen maar garanderen voor jou. Dus uh, de vrijheid, de keuzevrijheid onder andere. Als je een aantal plichten aangaat. Dus als je op een gegeven moment als volwassene op een gegeven moment zegt van, uh, ik neem een bepaalde verantwoordelijkheid. En het gekke is dus dat, dat die paradox van die vrijheid... namelijk dat op een gegeven moment... hoe meer je jezelf tot iets verplicht hoe meer je je ook vrij voelt. Dus hoe groter de verplichting is om die vrijheid in stand te houden... hoe meer mensen zich ook heel vrij voelen. Leg dat eens uit? Uh, op het moment dat, dat je uh, jezelf de mogelijkheid geeft om iets te kunnen... Je, je, je, je, je kan een aantal dingen, je kan bijvoorbeeld goed timmeren. En als je bijvoorbeeld voor, uh, voor, voor de samenleving het fantastisch vindt om uh, bepaalde... Uh, vrijwillig bepaalde timmerwerkzaamheden te doen... dan merk je dus op een gegeven moment dat je daar ontzettend veel voor terugkrijgt. Dat je die verplichting dus ook gewoon traint, als het ware. Dus als je jezelf ook uh, verplicht voelt om dat te doen voor je medemensen. dan zijn er zo ontzettend veel mensen die daar zo ontzettend blij van worden. En dat is niet in, in geld uit te drukken. Nou, ik, ik had het ook onderschreven. Ik heb altijd in mijn werk en in het onderwijs mijn verantwoordelijkheid genomen. En ik merkte ook dat me dat ook heel veel vrijheid gaf, maar ook heel veel waardering... Ja, dat is, uh, beaamt Cher en dat beaam ik ook. Ik ja. denk dat ja. dat ook... Uh, maar heeft u een idee hoe je dat terug zou kunnen brengen in de samenleving? Uh, ja, ik denk dat het goed is dat je mensen, uh, als het ware, opvoedt... en ook opleidt in het onderwijs tot, ja, wat we noemen, uh, bur burgers met gemeenschapszin. En, burgers die Air civil society heet dat een Engels woord. En wat betekent dat? Wat moet je daar in het onderwijs uh, voor doen... Nou, wat ik belangrijk vind is dat mensen uh, niet alleen maar een vak leren... maar ook zich bewust worden van het feit dat ze burgers in een samenleving zijn... die een vak uitoefenen in die samenleving en ten dienste van die samenleving. Mm -hmm. En dat denk ik dat je dat mee moet geven aan mensen. Ja. Dank voor deze bijdrage. Ja, tot de dienst. En, en, uh, Succes met het programma verder. Dank en een hele goede nacht. En um, Theo Muller, die schrijft... is vrijheid niet een van de vele illusies... waarmee de mensheid zich tot nu toe in stand hield? Vrijheid waarvan? Ook van de eigen conditionering... naast al die andere conditioneringen? Ja, goede uh, opmerking. Uh, kijk, uh, misschien uh, kent uh, deze... Reactie of deze reageerde, moet je zeggen. De film The Truman Show. Uh, een prachtige film over iemand die op een gegeven moment ontdekt dat hij uh, in een volstrekt geregisseerde wereld leeft, in een illusiewereld. Uh, en uh, de af en toe dan, uh, dan bekruip je dat gevoel zelf ook wel eens. Hè? Dat je in een, in een volstrekte uh, desillusie leeft, dat je in een Truman Show leeft. Dus dat je dus inderdaad. Uh, niet in uh, je eigen leven leidt, uh, maar in een leven vol illusies. En ik denk daarom is het zo belangrijk om, om inderdaad ook af en toe te zeggen van... is die vrijheid die ik heb, hè, is dat niet een illusie of een desillusie... of is het werkelijke vrijheid, is het concrete vrijheid? En volgens mij kan dat alleen maar in samenspraak met gelijkheid en broederschap... Uh, oftewel solidariteit gezegd worden. Dus uh, ben ik als mens werkelijk een mens... En waaruit bestaat dat? En als je dat tegen jezelf kunt zeggen... als je kritisch bent daarnaar, naar dat vrijheidsbegrip... inderdaad, dan kan het af en toe zijn dat je, dat je denkt dat het een illusie is... en dat je geconditioneerd bent. Maar ja, aan de andere kant... die conditionering is wel hartstikke hard nodig voor onze beschaving. Omdat om we dus niet met elkaar allemaal uh, elkaars koppen inslaan. Aan de telefoon, Irene. Ja. Ja, je denkt... Wat... Wanneer kwam ik nou aan de buurt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Um, uh, het eerste wat ik had willen zeggen, en dat ga ik ook zeggen... dat te pas en te onpas tegenwoordig het woord vrijheid wordt gebruikt. Mm -hmm. uh, ik werd op een gegeven moment even tijdens het wachten heel erg gelukkig. Want ik heb mijn hele leven vrijwilligerswerk gedaan. Vandaar dat ik me zo vrij voel. Mm -hmm. Uh, ik heb me nooit beknot gevoeld of wat dan ook. Uh, ik heb een, uh, uh, een gezin gehad. Ik heb mijn hele leven lang vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb geen baan gehad. Ik heb oproepkrachtenwerk gedaan. En ik voel me zeer gelukkig. Maar het woord vrijheid in de mond nemen, daar moet dan ook, net wat die meneer zei, plicht tegenover staan. En wat voor plichten? Voor de maatschappij. Mm -hmm. Ik heb net iemand een boekje laten zien... Waar, waarop ik 40 jaar vrijwilligerswerk heb gedaan. En daar ben ik om geprezen. En mijn zoon doet ook dat vrijwilligerswerk. En die heeft afgelopen april een lintje daarvoor gekregen. Nou, zijn we dan goed bezig of zijn we dan niet goed bezig? <lacht> <lacht> ja, je mag lachen... Maar ik heb zoveel vrijwilligerswerk gedaan... dat ik het niet eens meer kan opnoemen. Maar in ouderraden gezeten, in de politiek gezeten... nou, ga zo maar door. Ja. En fatsoenlijke kinderen voor de maatschappij afgeleverd... en kleinkinderen. Eigenlijk wat u zegt is uh, de combinatie van... je verantwoordelijkheid nemen, werken voor, iets terugdoen voor... Uh, dat beknot je vrijheid niet, maar dat, maakt, dat vergroot het gevoel van geluk. Ja. Dat... Ja, ja, nou, ja, ja, want in wezen. Ik heb me nooit beknat gevoeld. Nou, misschien kunt u wel fractieassistent worden. van. chair straks in de SP. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee ik heb uh, uh, vorig jaar na 43 jaar vrijwilligerswerk. Uh, KB gezegd, en uh, voor, de, voor dat vrijwilligerswerk heeft mijn zoon nu een lintje gekregen... maar toen hij naar me toe kwam en ik fe feliciteerde hem... toen zei ik, je moet hem delen met je moeder en je dochter. En toen keek hij me zo raar aan. Hij snapte de, de clue niet, maar later wel. Ja. Dankjewel, Irene, voor dit verhaal. Graag gedaan. En een hele goede nacht. Allemaal trusten straks. <laughs> nou, wij nog niet, straks. Nee, nee, nee, nee. Dag. Dag. Dag. Goedenacht Peter. Uh, goedenacht. Um, ik, ik voel mij hartstikke bedreigd door de Europese Unie. Uh, het is allemaal vrijheid, vrijheid van handel en, en mensen. En, maar allemaal die vreemde mensen, allemaal bedelaars bij de, bij de supermarkt die je aankijken, overal die Polen om me heen. En Polen is voor mij helemaal geen Europese Unie, dat hoort niet tot Europa. Ik ben een paar keer in, Euro in, uh, in Polen geweest, maar dat kan ik helemaal niet met. Met de euro betalen. De burger kan niet met de euro betalen. Dan is het voor mij ook geen Europese Unie. En de vrijheid van handel. Als ik, als ik of u bijvoorbeeld een auto wil kopen in Duitsland, dan kom ik terug met die auto en dan moet er belasting over betaald worden. Dat is geen Europese Unie. Dit is geen vrijheid van, van handel voor mij. Maar wel allemaal die vreemde mensen... Um, als ik bijvoorbeeld in Bulgarije of Hongarije, Hongarije ben... en vrienden van mij zeggen, oh, wat goedkope sigaretten, goedkope sigaretten... neem mij altijd aantal sloffen mee. Dat mag ook allemaal niet. Dat, dat zijn, ik heb begrepen, dat zijn nog maar vier sloffen per persoon die ik mag meenemen. Maar waar, maar, waar, is, bij, waar ben je bang voor? Allemaal uh, die vreemde mensen met een andere cultuur... die ons ja, land betreden, die krijgt altijd een discussie. Uh, de anderen zijn overtuigd. Hun, uh, hun mening, dat is de enige goede mening. Terwijl ik, terwijl ik ook een eigen mening heb, maar dan wordt je maar wat afgeblast. Het is beter dat de culturen uh, vreedzaam uit elkaar leven. Waarom, uh, als ik je dat mag vragen, waarom hmm. uh, maakt het vreemde je bang? Um, ja, door mijn ervaring met vreemde culturen andere mensen, bijvoorbeeld Een boerka en hoofddoek, het is maar een lapje stof, maar het gaat niet om het lapje stof. Het gaat om de overtuiging die erachter zit. Bijvoorbeeld in Haakjekruis, daar is ook maar een laapje stof. Is toch maar een stof, maar ik je druk om. Het gaat om de overtuiging die erachter zit. En maar vooral de, de vrijheid van, van, van goederen in Europa. Ik, dan wil ik toch ook in, in, in Duitsland een auto kopen voor de prijs die in Duitsland geldt. Als een Pool in Nederland werkt, krijgt hij ook het salaris die in Nederland geldt. Dus ik geloof niet in de Europese Unie. Ik ga even naar mijn gast, Thier. Ja, uh, ja de, de, ten eerste uh, uh, dat uh, uh, mensen hier uh, komen werken... uit uh, Polen of uit Spanje of uit Italië of uit Griekenland. Uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon hun recht. Uh, ik denk dat, uh, dat iedereen daar uh, uh, uh, recht op heeft. Uh, ook buiten Europa trouwens. Uh, ja, maar is dat een maar... van de voor het eigen volk... Nou ja, maar bedoel, kijk, als je kijkt naar onze geschiedenis, wat we zijn, mijn eigen volk in, in, in de 15e eeuw kwamen allemaal Fransen hier naartoe zetten. Die, die zijn ja. hier ook uh, gekomen ja, ja. en die hebben allemaal onze taal geleerd. En als ja, je ziet uh, vijf... wat, wat, wat Polen doen, die doen dat ook. Dus, ja, maar uh... ik, ik, ik leef niet in de 15e eeuw, ik leef, ik leef morgen. Morgen ja. liggen de rekeningen voor het huis weer op tafel. Ja. Het zijn hele rukken. Nou, kijk, ik, ik bedoel dat dat dat. dat, dat ben ik ook helemaal met je eens. Alleen uh, als we daar iets aan willen doen... Hè, dus dat uh, uh, de, de ongelijkheid in Europa uh, uh, afneemt... dan zullen we daar uh, afspraken met elkaar over moeten maken. Dus uh, ik denk ook uh, dat uw uh, dat uh, uh, statement over uh, een auto die u koopt in Duitsland... Dat, ja. uh, dat, dat daar uh, andere en prijzen exact. gelden. Dat, ja, dat, daar zullen ja. we nadere afspraken over moeten maken. Maar, maar ja, ja, de, bedoel, de, de dat... Europese Unie bestaat al sinds 2002. Dit is al tien jaar lopende. En die, die Rutte zegt wel van de Europese Unie, vrijheid van handel... Die, dit is nonsens, want er bestaat geen vrijheid van handel. De, de, de, de Poolse, de Poolse gast hier doet heel goed werk... maar hij krijgt een Nederlands uh, salaris... Ik koop in Duitsland en Oostenrijk. Nou, dat is maar de vraag. Hè? Dus, euh... ja, de, is een, een, er is een enorme ongelijkheid. Uh, uh, wat betreft salarisbetaling. Als je bijvoorbeeld internationale uh, transporteurs uh, ziet. die uh, geven bijvoorbeeld Polen of Bulgaren of Roemenen. Hele andere contracten dan, dan Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Dus uh, ik denk dat er nog heel wat werk te verrichten valt uh, in Europa. En da ja, daar heb je gewoon is gelijk in. Ja, ja ik kan niet anders zeggen. Ja, maar uh, wat u zegt, dat is niet toegestaan. Een Poolse verpleegster, een Poolse vrachtauto- uh, vrachtwagenchauffeur krijgt het salaris die in Nederland van toepassing is. Nee. Daar heeft de staatssecretaris nadrukkelijk... Maar ja. de, de, de Nederlandse kapitalisten... Het probleem is dus dat, dat, er, dat er zijn heel veel internationale transporteurs... Uh, dus uh, die hebben hm. bijvoorbeeld een, een, een, een multinational... en die betalen uh, gewoon uh, Poolse uh, transporteurs heel anders dan, uh, dan Bulgaarse. Juist, en dat is, de Nederlandse. Ja. Ja. dat is de Nederlandse kapitalist... die zich in uh, Polen laat registreren die vanaf Polen begint. Uh, je zult maar vrachtwagen zoveel tegenwoordig zijn. Ja, zeker. Um, maar uh, zolang, er geen vrijheid van, zolang wij belasting moeten betalen... in Duitsland en België en Oostenrijk, Hongarije... Uh, is Rutte voor mij een beugenaar. Er is geen vrijheid van goederenverkeer. Peter. Ja. Mag ik je bedanken? En ik dacht, ik had toevallig vandaag las ik nog een stukje over dat het vreemde het snelst eigen wordt als je het opzoekt. Dus ik dacht, misschien is dat nog een tip. Ik weet het niet. En dan ben ik heel nope. erg benieuwd naar het resultaat. Ja, legt u dat maar eens uit aan de Islamieten in ons land. Nee, ik, ik... Leg, ik leg het aan niemand uit. Ik geef <lacht> het aan iedereen mee als tip. En wie ja. weet, werkt het. Dus um, ja. mocht je het... Uh, mijn, mijn idee zou zijn, zoek het op. Ga, het, ga daarmee in gesprek. En bel vooral terug... Als we dan ja. hier weer een tweede uur erover hebben. En okay. dankjewel, want we gaan weer zingen over vrijheid. Casa Luna. Ik denk dat dit was Angela Moya. Nee, dit was George Michael. Ja, dat was George kan, Michael, toch? Hoe kan ik het in mijn hoofd halen dat het iemand anders was dan George Michael? Met freedom. En um, er is een mail van Fred Hamburg. Hij heeft drie opmerkingen. Uh, om te beginnen dat hij, zegt hij... er zijn veel hoogopgeleide mensen die op de PVV stemmen. Hij noemt een aantal voorbeelden. Zegt dan graag iets minder arrogantie over hun denkvermogen... Ik heb niet het idee dat we het daarover gehad hebben. Jij, Cher? Nee, nee. Ik, ik, uh, integendeel. Uh, ik denk niet dat, uh, dat uh, mensen uh, die op de PVV stemmen... het schort aan denkvermogen. Uh, dat is een heel uur apart. De beste definitie van vrijheid is zijn tweede opmerking... Um willen en kunnen doen wat je moet doen en dat ook doen. En dat is een citaat van Thomas van Aquino. Zijn derde opmerking, zonder religie, geen moraal... geen saamhorigheid, geen cultuur, et cetera. En um, daarbij aansluitend, jij zegt in een van jouw boeken... van uh, het neoliberalisme, neoliberalisme is in zichzelf een religie. Ja. Leg eens uit. Nou, um, ik, ik denk dus dat... Uh... Um, sinds uh, de secularisatie in de, in de, in de vorige eeuw, uh, de ontkerkelijking heeft plaatsgevonden, uh, geloven mensen niet meer in één god, maar geloven ze overal in. En uh, ze geloven in zichzelf, ze geloven in, uh, in, in, in, in de, uh, de economie, ze geloven in uh, het woordje bijvoorbeeld uh, krediet, komt van het woordje credo. Ik geloof. Dus als je een creditcard hebt, dan zeg je eigenlijk: ik heb een geloofskaart. Een, een credo-kaart noem ik het altijd. Dus uh, er zitten enorm veel geloofsimpulsen uh, in, in het neoliberalisme. Uh, dat neemt niet weg dat uh, uh, uh, ook uh, binnen het neoliberalisme uh, eigenlijk uh, een religie is van, van de secularisatie. Dus het probeert eigenlijk steeds meer allerlei uh, zaken die onze gemeenschapszin... Nog, uh, nog hebben, ons sociale vermogens nog hebben, dat die dat proberen te ontkrachten. Dus je ziet eigenlijk dat, dat uh, het neoliberalisme als religie uh, twee kanten heeft. Ten eerste is het dus een enorme sterke uh, religie, een secte zou ik willen zeggen. Uh, een secte die echt gelooft in de vrije markt, in, uh, in, de, in de eerlijke concurrentie, uh, die echt gelooft in het recht van de sterkste. En anderzijds is het ook een religie in de zin van uh, datgene wat uh, sociaal is, dat moet afgebroken worden. Dus uh, alles datgene wat we opgebouwd hebben in onze samenleving in de 19e en 20e eeuw, hè, dat, uh, dat, dat er een, een collectieve verzekering is dat we samen dingen doen, uh, dat er algemeen kiesrecht is, dat wordt langzamerhand steeds verder afgebrokkeld in het onderwijs en in de zorg. En dat soort zaken, dat, uh, dat denk ik dat, dat in die zin is, is, is het neoliberalisme een hele krachtige religie. En ook moeilijk los van te komen. Je uh, moet echt breken. Met... Ja, nou het is net als uh, wat ik in mijn artikel in, uh, in uh, Vrijheid, maar voor wie uh, over slavernij zeg. Uh, ik denk dus dat uh, neoliberalisme is heel erg uh, verslavend. Uh, het, het werkt heel erg uh, op, uh, op het gemoed van mensen die uh, uh, toch uh, die kwetsbaar zijn. Uh, die raken verslaafd aan consumptie, die raken verslaafd aan. Uh, uh, aan uh, beeldcultuur, aan games, aan, uh, aan spektakel. En ik denk dat het belangrijk is om, om je daar toch... Uh, tegen die religie moet je heel atheïstisch opstellen. Herken je dat uit je eigen leven? Heb jij dat, die keuze ook moeten maken? Uh, ja, ik denk dat het uh, op een gegeven moment heel belangrijk is... om uh, uh, niet uh, een, een, een, een carrière na te jagen. En uh, telkens een weg naar boven waarin je een bepaalde red race aangaat. Met social engineering, dat je telkens probeert je sociaal... Uh, op te stellen richting uh, mensen die uh, van invloed zijn... en dat je probeert uh, uh, te manifesteren als iemand die, uh, die allerlei dingen heel goed kan... en uh, zich manifesteert als iemand die carrière wil maken. Ik denk dat het op een gegeven moment zaak is om uh, inderdaad je te richten... Op, uh, op, uh, op de mensen die direct in je omgeving uh, uh, voor jou zorgen en andersom. Uh, ik denk dat je inderdaad een bepaalde zorgplicht hebt naar elkaar... Uh, en dat je die zorgplicht moet, uh, uh, moet exploreren. Dus in die zin vond ik die uh, definitie van Thomas van Aquino ook heel erg goed. Uh, uh, vooral uh, het willen en kunnen. En dat leidt dan tot een bepaald moeten. En, uh, als je het woord moet tegenwoordig gebruikt... He, dan word je al heel gauw uh, verdacht. Je, oh, uh, Ik moet helemaal niks. Dat denk je wel niet. Ik moet helemaal niks. Nee, uh, als je iets wil en iets kan... Ja, dan, dan, dan is dat iets heel moois. Dan kun je dat ook uh, tot een algemene mail maken. Zoals Rousseau, uh, de Franse filosoof, zei een volonté générale Prachtig. Algemene mail. Zorgentje die twittert. Ik voel onvrijheid als politici roepen dat ik iets moet. Of dat iets moet. Zij zouden kunnen leren. Hoe breng je iets over zodat wij geen macht voelen? Wacht... Ik zit even zelf na te denken over wat ik nu voorlees. Zij zouden kunnen leren, hoe breng je iets over... zodat wij geen macht voelen. Dus ze bedoelt, denk ik, of hij bedoelt... hoe kunnen ze iets overbrengen zonder dat te doen... vanuit een superiore positie, ja. maar vanuit een gelijkwaardige positie. Ja. Dat het niet in hun, maar in ons belang is. Uh, dat is, uh, denk ik... Um, uh, Belang dat de politicus uh, moet hechten aan taal. Uh, ik denk dat, uh, dat deze vraag, uh, althans ik interpreteer het als een vraag... Uh, dat je altijd uh, moet zien in de kracht van taal. Uh, er zijn ontzettend veel politici die uh, kunnen uh, bepaalde problemen... Uh, heel goed in, uh, in cijfers uitdrukken of in feiten... Uh, en dan moet het vooral berekend worden aan de hand van een aantal rekensommetjes... Uh, een aantal feitelijkheden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor de politicus... om op een gegeven moment uh, terug te keren naar datgene wat we allemaal gemeenschappelijk hebben... namelijk onze taal. Uh, en in die taal te kunnen beseffen dat, uh, dat die politicus ook heel gebrekkig is. Mm -hmm. uh, een heel gebrekkig gegeven. Hè? Dat, je, je kunt niet alles zeggen. Je kunt wel een bepaald, uh, bepaalde waarheid zeggen... Maar je kunt niet de hele waarheid zeggen, zegt de Franse psychoanalyticus Lacan. Uh, dus je zult op een gegeven moment op een bepaalde manier ook je beperking moeten kennen mm -hmm. als politicus. Maar het zal toch altijd in taal uitgedrukt moeten worden. En uh, op het moment dat de politicus zich uh, uh, dus niet uh, zich goed uitdrukt... dan, uh, dan zal hij uh, taallessen moeten nemen. <laughs> Zijde de politicus in SP. Ja, absoluut. Ja, die, daar houden we je aan, Heel goed. TZT. Uh, Goeienacht, meneer Van den Berg. Goeienacht, hallo. Hallo. Wat zou u willen toevoegen of vragen? Nou, ik, ik had de radio aangezet en uh, ik vind het een standprogramma vaak. thuis heel erg vaak. Maar dat, dat van, uh, het idee van vrijheid bestaat natuurlijk niet. Net als geluk en uh, samenhorigheid en blabla bla, zou ik willen zeggen. Het is verzonnen uh, en wordt misbruikt aan alle kanten door politici, uh, mensen die snel rijk willen worden... En er zit maar één, vrijheid bestaat, het kan niet, het, vrijheid is doen en laten wij je zin in hebt. punt. Wat een ander daar ook van vindt, jammer dan. Maar en dat ik is... denk dat we, dat politici maar één opdracht hebben, er, uh, ons ertoe brengen om voor deze aarde te zorgen, voor zover het kan, en voor elkaar. En daar is alles mee gezegd. Vrijheid, geluk, uh, ambitie, bla, allemaal bla bla woorden waar je helemaal niets aan hebt. Je moet elkaar kunnen blijven aanspreken op dat ene zinnetje, zorgen voor elkaar. Het ah, is dus denk ik een andere vertaling van wat bedoelt, u heeft een iets andere ingang en een iets andere... Ja, maar die is uw gast, die heeft ook een Rousseau en uh, er wordt ook zo vaak een teruggegrepen al die mensen die vroeger 200, 300, 400 jaar geleden <laughs> zijn. Ja, dat krijg je met mensen die filosofie hebben gestudeerd. Dat, ja, nee, dat is hun nou. <laughs> nou. zei dingen zo. Mensen hebben allemaal een richting in. Dat is mooi, maar een zinnetje wat, wat Kant heeft geroepen. of Wat nee, hebben we daar nou? Helemaal mee eens. Uh, uh, waar moeten we mee ophouden, denk ik? Nou, zorgen voor elkaar, er is alles mee gezegd. Het, het, het, de ene heeft veel boeken gelezen, de ander kan natuurkunde. Het ja. moet allemaal in dienst worden gesteld. we ja. zorgen voor elkaar. Ja, absoluut. Ik zou euh, ja, ik ik meteen... Dat een... Qua... dus bovenaan uw uh, programma. De <laughs> nee, Komende ik... verkiezingen heeft u mijn stem. Heel goed. Ik uh, ben nee, <laughs> over het PVV gesproken. Die, die reactie van achter zitten ook geleerden tussen mensen met hersenen. Natuurlijk, de duivel die komt in vele gedaan. <laughs> nee, maar eh, nogmaals. Uh, u heeft gelijk dat... Uh, het is een volstrekt uh, uitgehold begrip vrijheid. Uh, en juist omdat het wordt zo misbruikt. Het wordt misbruikt helemaal, maar daarom ja. moet je er juist zo hard over nadenken, want dat vrijheidbegrip is dus uh, sluipt dus in allerlei discussies uh, sluipt het weer uh, naar boven. Uh, en op het moment dat, uh, dat de, de vrijheid van meningsuiting als het ultieme, het, het grootste ding wordt gezien, dan moet je oppassen. Dus uh, als, de, als de volste ja, er, passie wordt breekt alleen maar, wordt alleen maar geroepen door mensen die kwaad willen. Ja. Ik wil de vrijheid hebben om mijn buurman. of iemand met een hoofddoek. of met een andere kleur. of een geslacht. of weet ik veel wat. de kop in te drukken. Dat is mijn vrijheid van meningsuiting. En vrije tijd? Sorry? En vrije tijd? Is dat ook vrijheid? Vrije tijd? <lacht> Hij is even volgens <lacht> <gedacht>. een <lacht> ja. Nee, ik vind het namelijk altijd een hele concrete een soort, definitie vrij -tijd van. Uh... Vrije tijd is een luxe begrip. En als je is. Uh, ja, dat zijn is, dat is ook zijn dingen. Waar, ja. Ik schaam me ervoor voor de vrije tijd die ik heb. Want als ik kijk in landen waar kinderen ja, het ergste van het ergste in de prostitutie zitten... of, of 16 ja. uur per dag werken en zo, vrije tijd vind ik... Uh, ja, eigen, Ik schaam mezelf ook, maar ik zou eigenlijk uh, 8 uur, acht moet, acht uur moeten werken... en de 10 uur die ik dan nog kan gebruiken, moeten uh, gebruiken om uh, nuttige dingen te doen. Dat is niet zo, want we hebben de energie ook Vrije tijd is ook begrip. Dank u wel, meneer Van den Berg. Wij gaan uh, naar de volgende beller. Anna. Ja. ja. Ik had een vraagje. Voor Tje Ja. ja. Um, wat is vrijheid als straks die meneer in de Tweede Kamer komt... en uh, toch eigenlijk de helft of meer, weet ik niet, van zijn salaris in moet leveren? Is dat vrijheid? Ze heeft het over jou, Tjern. <laughs> als jij straks die salaris in moet leveren. Is dat dan wel vrijheid? Ja, uh, ik denk zeker uh, als je beseft dat... Uh, uh, dat uh, ja. uh, de afdrachtregeling uh, een, uh, een, een, een, een principe is... waar je dus een mogelijkheid hebt om, uh, om niet... Uh, veel te veel te verdienen. Uh, dan, uh, dan vind ik dat een heel uh, goed uitgangspunt, ja. En dan ja, is dat ook een bepaalde gaat... vrijheid. Want het past precies in het verhaal van dat je een bepaalde verplichting hebt. Dus, ja, maar waar uh, gaat dat geld naartoe? Dat, uh, dat gaat naar... Uh, de partij? Uh, ja. En waar gaat, uh, wat doet de partij daarmee? Die uh, financiert daar uh, allerlei vrijwilligerswerk mee. Uh, wat voor uh, vrijwilligerswerk? Uh, sorry, dat laatste verstond ik niet. Wat voor vrijwilligerswerk. willen voor werk. Uh, nou, je hebt uh, bijvoorbeeld uh, heel veel hulpdiensten bij de SP. Waarin uh, allerlei mensen geholpen worden met, uh, met hun problemen. Uh, dus ze worden verwezen naar uh, zaken uh, als ze bijvoorbeeld uh, belastingformulieren moeten invullen. Of uh, in, in bepaalde... Uh, maar daar uh, is de vakbond voor. Wat zegt u? Daar, daar is, de is de vakbond, vakbond voor. voor. Ja, maar heel veel mensen weten die weg niet te vinden. Oh, jullie wel. Ja. U, heeft u de hulpdienst wel eens gebeld? Ik? Nee, ik vraag. Jou, gewoon, waar, ja. waar blijft dat geld? Wat doen jullie ervoor? En vind jij dat een vrijheid? Als je dus bijvoorbeeld gewoon... als je, die, als je in de Tweede Kamer komt... je geld af moet staan. Ja. Dat vind ik zo. Weet je wat het is? Als ik bijvoorbeeld bij een baas werk en die zegt... nou, je verdient 4000 per maand... maar ja, je krijgt er maar 2000... want die andere twee gaan naar mij. Omdat je mijn baan hebt. Dat vind ik vreemd. ja. Uh, in dit geval uh, denk ik dat je niet praat over een, uh, een, een, een baas. Ja. Uh, we zijn een politieke partij. En uh, ik heb zelf uh, een, uh, uh, ondertekend dat ik uh, die afdrachtregeling uh, goedkeur. Dus uh, uh, als je daar vrijwillig in staat... dan vind ik dat dat, uh, dat, dat een heel duidelijk vrijheidsbegrip uh, is. Oh, ik vind het zo vreemd. Want ik vind het een beetje... Maar die vrijheid is soms ook heel vreemd, hoor. Nee, maar ik vind het communistisch, weet je wel zo... van. Maar... Uh, je mag hier wel werken, maar je moet dat wel afstaan aan de partij, weet je wel. Ik, ik, ik, nee, ik hou maar als je dat niet. nou vrijwillig doet? Hm? Als, als ik nou vrijwillig dat onderteken, dan is het toch prachtig. Anna, ik vrees dat jullie er vanavond hier niet meer uitkomen. Maar uh, misschien wel uh, in de loop van de nacht. Dat zou zomaar kunnen en wij gaan daarom even luisteren naar muziek. Ja, dat was Sweet Freedom van Michael McDonald. En dan is er nog een mailtje van Loes, die erg laat in het programma viel helaas. Ze gaat morgen de rest beluisteren. Maar zij schrijft, we leven in een vrij land. We hebben heel veel vrije keuzes, maar beseffen dat we weinig. Net zoals de eerste belster van vannacht beschreef. Prachtig voorbeeld. Zij wenst zich niet over te geven aan terreur van anderen en maakt haar dappere keuze. We hebben echt heel veel eigen keuzes. Helaas wijzen veel mensen naar anderen en geven anderen de schuld van hun situatie. Zodoende blijven ze in hun slachtofferrol hangen en vergeten dat ze zelf een zogenaamde shift in perception mogen maken. Zo ervaar ik dagelijks mijn keuze. Ik druk mezelf natuurlijk ook wel eens in een slachtofferrol en moet dan enorm lachen achteraf. Zo bevrijdend om het anders te bezien. We moesten meer leren denken in oplossingen in, dan in problemen. Als dat niet een mooie slotzin is voor deze twee uur. Tja, mag ik je bedanken dat je er was en heel veel succes straks. En die 25, die moeten ze halen, want dan kom jij in de SP. Maar anders dan ben je nog niet verloren, want dan heeft Amsterdam... jou nog in haar greep, dus dat is ook fijn. En na twee uur kunt u hier luisteren naar Nog Steeds Wakker van WNL. Morgen zijn wij er weer. En dan is bij Helco te gast in het Huis van de Maan Marcel Kalisvaart. En hij doet iets met goochelen, nee zo mocht ik het niet noemen. Hij is illusionist. En ik wens u een hele goede nacht en tot morgen graag. Dag. Ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij. NCRV.